al een aantal keren voorbij horen komen bij Radio Els in de non stop programmering. De geweldige Elsplaat deze week uit 1978 van Breeze and it's only a matter of time. over de klok van 6 uur op deze dinsdag 19 april van het jaar, dat is alles, 2016. Luisteraars van Radio Els, welkom bij de Afwasshow met Ferry tot 7 uur weer in je radio. Knallen we weer uit je luidsprekers hè, met allerlei die mooie muziekjes natuurlijk. Ik heb er al van wat op mijn Facebook gezet wat we allemaal gaan draaien. We hebben natuurlijk ook de bekende dingetjes, uh, weerbericht, misschien nog even naar de tv kijken als er de moeite waard is. We hebben natuurlijk uh, wat nieuws, feitjes van uh, internet vandaan. En we hebben natuurlijk heel veel muziek van Aerosmith bijvoorbeeld, Full House, Freddy Breck, Blondie is het twee lijken voor vandaag, David Bowie, The Dolly Dots maar weer eens een keer... Danny Boy, daar heb ik alweer commentaar op gekregen gisteren dat ik die ga draaien, maar we gaan hem toch draaien. Cat Stevens, The Three Degrees, Jermaine Jackson en Pia Zadora. En ik uh, raak mijn stem een beetje kwijt, maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden uit 1966. En dat is een hele mooie. Hier zijn de Distant Drums van Jim Reeves. Song. MUZIEK the drums Far Let's share all the time we can before it's too late Love me now mijn hoofd weten, maar ik dacht dat Jim Reeves ook omgekomen was tijdens een vliegtuigongeluk. Hij is volgens mij ook niet zo oud geworden. Moet je maar eens even op googelen op Jim Reeves uit 1966. En dit was een grote hit voor hem destijds. Distance drums er staan. 77 files, totale lengte 400 kilometer maar liefst. En een van de langste staat op de A4. Rotterdam-Amsterdam 14,3 kilometer tussen Den Hoorn en Dorp. Dit is Radio Els 558 met Fergie Den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. www.radioels558.nl of op de of 1395 kW in het noorden, in het oosten van land als die aanstaat. Hoor. Dat is niet altijd zo. Dat heeft met heel veel dingetjes te maken. Je hoorde When the Rain Begins to Fall volgens mij van het eenmalige duo Jermaine Jackson en Pia Sadora. En het komt allemaal uit 1984. De strippen met een helm en een geweer veroorzaakte zaterdagavond in Frankfurt veel onrust, de uitrusting bleek echter onderdeel te zijn van een kostuum voor zijn stripshow in een bar. De 30-jarige man trok in de openbaarheid een kogelvrij vest aan met het opschrift FBI, daarna plaatste hij een helm op zijn hoofd en stopte hij een nepgeweer in zijn sporttas, de gealarmeerde politie vond de man even later in een bar waar hij een optreden zou geven. Het wapen was volgens de politie een bedrieglijk echt uitziende plastic replica van een aanvalsgeweer. Het speelgoedgeweer is in beslag genomen. De show van de stripper kon daarna met vertraging beginnen, zei de politie afgelopen zondag. Ja, dat zal zou je maar gebeuren. We gaan naar 1974 toe. Topjaar met de popmuziek. Hier zijn de Three Degrees en Dirty Old Man. Even kijken wanneer was het, zondagavond ook een boze man rond in Arnhem, die werd meegenomen door de politie en die nam toen maar een hap uit de achterbank van de in de politieauto, ja, en de wijkagent die heeft het incident maar op twitter gezet en hij plaatste de foto van de gemolesteerde achterbank met de hashtag honger erbij, het is overigens niet bekend of de man de cel in moest. Een lekker sopje vad de muziek en je hebt de afwasshow Radio Els 558 My lady tap Why do you sleep so still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 De man die tegenwoordig door het leven gaat als een Moestafa, Mo met of zoiets dergelijks, maar in deze tijd heette die gewoon nog Gert Stevens, zoals er ook in zijn geboorteakte waarschijnlijk staat. Uit 1970 hoorde je Lady Dabanville. Radio Els 558. Informatie. Het kabinet heeft dinsdag een stemming in de Tweede Kamer over het Oekraïne-verdrag nipt gewonnen. Een motie van bijna de voltallige oppositie om het samenwerkingsakkoord van tafel te wegen, haalde het niet. De oppositie vroeg het kabinet zo spoedig mogelijk de wet in te trekken die het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne goedkeurt. Er stemden 75 Kamerleden tegen de motie en 71 voor. Ja. En nu dan het plaatje waar ik gisteren al veel commentaar op kreeg. Dat, uh, dat ze het allemaal verschrikkelijk vinden. Ja. Dat is misschien nog wel zo. Maar ik vond het gewoon weer eens een keer leuk om te draaien. Hier is Danny Boy uit 1980 en rappen de club. Dus gewoon even lekker rappen in het Holland. Dat mag toch ook wel weer eens een keer. Je luistert naar de Show tot 7 uur bij Radio Els 5 en 8. Als de wekker gaat en ik stap uit bed en mijn moeder heeft een lekker kopje gezet, ze Dan heb ik mijn brood en ik drink mijn thee. Tot zover zo is alles nog steeds oké. Okay nog geen till jobata ik neem mijn schooltas mee en ik pak mijn fiets elke dag maar leer hoe vind je zo niet de klap bij klap klap klap rap de klap clap, clap, clap. Clap, clap, clap. vind het zo oh, so stom ik vind het zo oh, so stom dat ik altijd huiswerk heb Rapper de klap klap het zo oh, so stom ik vind het zo oh, so stom dat ik altijd huiswerk heb Ik dan al bouw de pik kan slapen. En wat ik moet. Daarom kijk ik maar een keer naar buiten toe. is het lelijk mis. Want krijg ik is elke dag opnieuw. Kijk huiswerk mee. En dan zit ik op mijn kamer bij u of twee. ik vind het ook zo stom, ik vind het ook zo so stom. Dat ik altijd huiswerk heb. Zodat u fault naar de hiphop rage. Nou dan gaat hij als een gek tegen mij tekeer en hij roept heel kwaad. Dit is de laatste keer. En voor straf krijg hij nog een taak daarbij. We moeten worden met jou in de maatschappij. Rap voor de clap, voor de clap, clap, clap, Rap voor de clap, de clap, clap, clap. Jag vind het al oh zo so stom. Ik vind dit al zo stom dat ik altijd huiswerk heb. Rap voor de clap, de clap, clap, clap. Rap voor de clap, voor de clap, clap, Jag clap. Ik det al zo stom. Ik vind dit al zo stom dat ik altijd huiswerk heb. Vooral om zeven, als je aan de tafel zit, dan wens ik daar natuurlijk veel plezier bij en smakelijk eten. Een beetje zet je nog in de vierde. dan wens ik daar natuurlijk veel succes mee. Ze zullen nu wel gaan opgelost zijn. Ik heb nog niet gekeken hoe het nu ervoor staat. En ben je al aan het afwas, dan heb je gewoon lekker een vroegertje en dan heb je een lange avond voor de boeg. <laughs> de afwasshow. <laughs> Stoppen hoor, met de dolly dots. Uit uh, 1982, de jaren dat de dolly dots de ene hit na de andere scoren, deze dames uit Holland natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk allemaal niet tot stop, maar dat mogen overduidelijk zijn. Maggie, vermoedelijk de oudste hond ter wereld, is niet meer. De Australische header is op 30-jarige leeftijd in haar vertrouwde mand overleden. Haar eigenaar Brian McLaren, een melkveehouder uit Woelstorp in Victoria. Heeft dat gezegd? De, uh, het blad wijn, uh, ja, hij zei het tegen de Weekly thuis: moet ik er even bij zeggen. En dat blad wijde eind vorig jaar een groot artikel aan de bejaarde teef, die hoewel blind en doof was, tot vorige week nog dagelijks een ommetje maakte. Maggie was dertig, maar wandelde nog, wandelde nog geregeld van de melkschuur naar het kantoor, onderweg grommend naar de katten. Maar de laatste dagen ging ze opeens heel hard achteruit. Al dus McLaren. Gisteren toen ik naar huis ging om te lunchen zei ik al, ze heeft niet lang meer. Ik ben verdrietig, maar ook blij dat ze op deze manier is heen gegaan. Ze zal niet in het kennisboek of Records komen, want McLaren is haar geboortepapieren kwijt en weet alleen nog dat ze als puppy kwam toen zijn zoon net 4 was geworden en die zoon is nu 34. Daarom blijft uh, Bluey, dat is ook een Australische hond, officieel de oudste, 29 jaar en 5 maanden. Ja. Is wel heel erg oud. Ik vond dikke baan al oud met 14,5, maar 30 jaar, ongelooflijk. We gaan op naar de tijdmachine van Radio Els en dat gaan we doen met David Bowie. Dat is een heel lang plaatje. absoluut beginners uit 1986. Nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. As long as we're together. can go to hell We hebben het helemaal nog niet over het weer gehad. Nou, wat zullen we het even over hebben dan over het weer? Nou, het was gewoon vandaag een fantastische dag, vond ik zelf. Ik heb dan wel gewoon moeten werken, maar tussen de middag even lekker... Buiten voetballen met Tom Plas, ja, dat vindt hij zo leuk. Hij staat nu ook alweer vol spanning te wachten tot we klaar zijn. Want dan gaan we altijd om 7 uur even voetballen. Je hoorde David Bowie met Absolute Beginners uit 1986. En daar is Els ook al met uh, rum met een klein beetje chocolademelk. En de briefjes van weet je nog wel. Ja, nog lekker ouderwets. Het is vandaag 19 april en dat is de 110e dag van dit jaar en er komen er nu nog 256. Vandaag in 1956, Prins Rainier de derde van Monaco trouwt met de Amerikaanse filmster Grace Kelly die voortaan door het leven gaat als Prinses Gracia, maar ze is inmiddels ook alweer overleden aanleiding van een auto in 1980 na 577 afleveringen is Pipo de clown voor het laatst op de televisie en in 1987 was de eerste verschijning van de Simpsons op de Amerikaanse televisie als onderdeel van de Tracy Ullman Show. Ja, daar draaien wij hier wel eens een muziekje van hè, van dat dame We gaan even naar de sporttoer van vandaag. In 1978 rijdt Eddie Merckx zijn laatste wielerkoers en in 2009 voetbalclub AZ wordt voor de tweede keer in de clubhistorie kampioen van. De Nederlandse Eredivisie. In 2004, André Kuipers vandaag wordt als derde in Nederland geboren ruimtevader, ruimt als ruimtevader gelanceerd. Zijn bestemming is het ISS, dat is een of andere station wat ergens daar bij die maan hangt ofzo in 2013 in de Nederlandse stad Zutphen wordt door archeologen een kwadrans ontdekt. Het stamt uit het begin van de 14e eeuw en is daarmee het oudste horloge dat ooit in het noorden van Europa is teruggevonden. Jawel, we gaan eens kijken wie er vandaag zijn geboren. <coughs> dat was in 1876 Hendrik van Mecklenburg-Swerin. Hij was prins der Nederlanden. hij overleed in 1934, hij was natuurlijk de man van koning Wilhelmina. In 1890 werd Lou Bendy geboren hij was een Nederlands zanger, hij overleed in 1959 en de gebroeders Piek zijn vandaag geboren in 1895. Anton was een Nederlands kunstschilder en tekenaar, die overleed in 1987 en zijn broer Henry was een Nederlands architect, tekenaar en kunstschilder en die overleed al in 1972. Vandaag werd Johnny Hoes geboren in 1917, Nederlands zanger, componist en platenproducer vooral, hij overleed in 2011 en John Kraaikamp senior komt uit 1925 vandaag, hij was een Nederlands acteur en komiek, hij is ook al niet meer onder ons, ook overleden in 2011 en in 1928 werd Nico van Est geboren, Nederlands wielrenner, hij overleed in 2009. In 1956 was het de beurt aan Hans Hogervorst vandaag, hij is natuurlijk een Nederlandse politicus, volgens mij minister van Gezondheidszaken eh, was die geweest ofzo. <coughs> Kate Hus Hudson is vandaag geboren, komt uit 1979, een Amerikaanse actrice. En dan gaan we eens kijken wie er zijn vandaag zijn allemaal overleden. Dat was in 1054, heel lang geleden. Paus Leo IX op 51-jarige leeftijd. En Charles Darwin overlijdt op 73-jarige leeftijd vandaag in 1882. Hij was een Brits bioloog. En Doris Rijkers, wie kent hem niet, 81 jaar werd hij. Hij was een Nederlands zeevader en redder van, van schipbreukelingen. Hij overleed in 1928. Mimi Kok werd 80 jaar, was een Nederlandse actrice, zij overleed in 2014 en in datzelfde jaar overleed Frits Tors op 104-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk een Nederlands nieuwslezer, dat was die nieuwslezer met dat spierwitte haar en hij had een hele bijzondere mooie stem, kan ik me nog wel herinneren. Het is vandaag de heilige Emma, die overleed in 1038... En dan gaan we eens kijken naar de weerextreme. In 1979 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 2,7 graden en de hoogste maximumtemperatuur vandaag vonden we in 1988, 24,3 graden. Het zonnetje schijnt het langst in 1976, 12,9 uur. En het langst in de regenloop, als je daar behoefte aan hebt, dat kon in 2005, toen regende het. 10,2 uur aan één stuk en dan gaan we gelijk maar weer door met het volgende onderdeel in deze show die nog duurt tot 7 uur, dus we zitten al weer dik over de helft heen. We gaan naar twee luik toe, twee opnames van Blondie uh, de, uit de, de eerste keer dat ze hits hadden. Dat was in 1978 bijvoorbeeld met Denise en in 1999 hadden ze een comeback en toen kwam de single uit Het schitterende Maria.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 Five five eight. uh De SWL's 558 met de twee leuke NAVA-show hier voor deze dinsdag van het jaar 2016. Het is 19 april. Jorda Blondie uit 1978 met Denise en daarna uit 1999 hun comeback met Maria. De zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en vanavond wordt het vrij helder. Het blijft overal droog. De wind rijdt naar het noorden en is meest matig. Vannacht, vannacht kan het in het zuidoosten lokaal aan de grond gaan vriezen, elders is het 1 tot 3 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog, in het noorden kan het eerst wat bewolkt zijn. Het wordt 11 tot 14 graden bij een matige noordoostenwind. Donderdag is er meer hoge bewolking, dat kan ook nog. Hè. Het wordt dan 14 tot 18 graden, het wordt wel wat warmer. Vrijdag is het bewolkt en in het weekend wordt het fris en wisselvallig. Er zijn geen waarschuwingen trouwens. Het fietsweer, morgen wordt dat een zeven. het golfweer wordt morgen een 9, surfweer een 6, dus dat schiet niet zo op. En het wandelweer, om gewoon een wandelingetje te doen, ik geloof dat meneer Hans Bank dat erg veel doet. Het wandelweer, dat krijgt morgen een 9, dus dat is best de moeite waard. Ja. O, even naar Duitsland, Duitse muziek hier bij Radio L558. En uit 1972 is hier Freddy Breck, dan had er een hoge top 40 hit mee met Überall auf der Welt. Jag mm -hmm. Det är Wenn wir zwar uns begegnen Zwaai, draai, donna, met Freddy Brek brekken zijn nek. Overal de wereld uit 1972. De muziek van vandaag is best leuk. De muziek van toen is veel beter. Veel beter. Je, hoort Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. Give me geworden, Dus we hebben nog maar een 10 minuutjes te gaan. Dan zit het er voor vandaag weer op. Jordan Voorhuis uit 1976 met Standing on the Inside. Volgens mij was dat ook maar hun enigste hit. Het was mee geloof ik een gelegenheidsgroepje. Frank Kramelen zat er bijvoorbeeld in, die ex-voetballer en later uh, spel. Uh... Uh, Spellederen op tv, op uh, deed hij van die spelletjes en zo. Ja, dat was natuurlijk wel leuk om eens een keer terug te doen. Wat wou ik nog wel zeggen? Oh ja, we gaan even kijken wat er nog op tv is. Straks prime time. Op Nederland 1 nationaal van 8 uur krijg je opsporing verzocht om half 9 en opgelicht om half 10. En daarna nog Studio Sport Eredivisie, want er schijnt uh, belangrijke voetbalwedstrijden te zijn vanavond. Op Nederland 2 hebben we het met het mes op tafel. Om 8 uur en om half 9 brandpunt. En om half 10 de tafel van Gijs. Op Nederland 3 hebben we puberruil om half 9. Je zal het maar hebben om 10 over 9. ETL 4 hebben we natuurlijk goede tijd om 8 uur en daarna Jo Frost Nanny On Tour. Op Etio 5 hebben we bizarre slapen om half 9 en kerels met een kleintje komt om half tien. En op uh, net 5 heb je Grace en de Tommy, ik heb niet idee wat het is om half negen en de Mysteries, Mysteries of Laura, dat begint om half 10, ik denk dat dat een film is. Op SBS6 heb je Trauma Centrum om 8 uur en daarna krijg ik geloof ik allemaal, afleveringen van NCIS en Hart van Nederland natuurlijk om half 11. Eet op al 7 heb je Stop, Politie om half 8, Bad Boys om half 9. Dat is dus weer een film die duurt tot 11 uur. En dan heb je ook nog SBS Achter heb je natuurlijk weer Wie doet de afwas om 8 uur. Nou, dat zijn wij natuurlijk. En om half 9 heb je de Smurfs. En op Veronica heb je om 8 uur de Big Bang Theorie en de Dead Race om golf 9 Inferno. Dat zal denk ik ook wel weer een film zijn gezien, de lengte. Wij gaan naar Errol Smith toe, dat vind ik eigenlijk veel mooier als al die tv-programma's. Ja, hier is Dream On uit 1994. Een beetje afkappen mag eigenlijk niet met zo'n prachtig nummer, maar ja, het hopje van gehoorzaamheid is er weer. Hè? Oftewel, beter gezegd, het tontje van gehoorzaamheid. Dat betekent dat er weer een einde gekomen is aan deze aflevering van de Avende Show. We deden de show vandaag van dinsdag 19 april van het jaar. Dat is alles 2016, hier bij Radio Ls 558 Na het nieuws en het weer straks gaan we natuurlijk gewoon lekker door met al die gouden oude 24 uur per dag via www.radioels558.nl. Ik heb er nog eentje voor je, dat wordt Rain and Tears van Epfordite Child uit 1968. Van mij zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Hoi, bye, bye, zwaai, zwaai. 58s met het nieuw.